Vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 3 uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor de Euro Breakdown. Tot aan 5 uur ben ik bij met de beste hits van geheel Europa. 20e Twintigste jaging alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 21. Vandaag alweer 28 mei van 2010. De 40 platen daarvan stijgen er 15. Er blijven 4 zitten waar ze vorige week ook zaten. 18 dalen een plekje naar beneden. En 3 komen helemaal nieuw binnen. Dat betekent natuurlijk dat ook 3 platen de lijst hebben moeten verlaten. 15 weken lang heeft ze erin gestaan. Kesha met bla bla bla. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over, stond er 14 weken in. En Dirty Picture, Tyre Cruz en Kesha, na 5 weken al verdwenen uit de beste 40 van Europa. Ik denk dat deze plaat het kortst erin heeft gestaan van de hele geschiedenis van de Euro breakdown. De snelsteiger is een ander van Lady Gaga. Alejandro gaat in één keer 11 plaatsen omhoog. De snelste dalen is een ander van The Baseballs. Umbrella levert 7 plekken in. Het langst genoteerd staan deze week 2 platen. Train met Hazel Sester en Rihanna met Rootboy. beide staan alweer 16 weken lang in de lijst van Europa. Zometeen de eerste nieuwe binnenkomen op nummer 36. En bent die al samen met Keen ook in de hitlijst staat op dit moment. Dan met a Stop for a minute. Maar we beginnen onderaan, maar bijna onderaan, op nummer 39. John Mayer. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. te in de dertiende week voor Joe Mayer. Heartbreak, Warfare. Deze week uh, terug te vinden op nummer 39. Onder hem alleen nog uh, David Geta met Memories. 15 weken in de lijst, zakken van 38 naar die 40ste plek. En deze band staat dus al samen met uh, Keen in de hitlijst. Stop for a minute, zingen ze ook een beetje mee. En nu komen ze dus met een eigen hitsingle, The Waving Flag... Het nummer van de Somalische rapper is door Coca-Cola verkozen tot het officiële lied van het WK voetbal. Er zijn ondertussen al meerdere versies van de Waving Flag. De oorspronkelijke versie staat op Kineens derde album, de Troubadour. Hij kwam in augustus 2009 al officieel op single uit. Begin 2010 werd het nummer dan opnieuw uitgebracht. En dit keer om de slachtoffers van de aardbeving in Haiti te helpen. En voor deze versie voor het goede doel werkte de rapper samen met Nelly Furtado en Avril Lavigne. Dat alles toen onder de naam Young Artist for Haiti. De vijfde en nieuwste versie alweer van Waving Flag. En die mag betiteld worden als hitversie. Om internationaal een dikke hip te gaan scoren. Heeft Kineen twee wereldser om hulp gevraagd. Will Will.i.am hoor je een stukje mee rappen. En ook David Guetta die heeft het singeltje opnieuw gemixt. Beide artiesten zijn in de videoclip ook nog eens te aanschouwen. En een klein feitje nog van Bruno Mars, Nothing on You. Die schreef mee aan het nummer. Nou ja, zoveel goede input kan natuurlijk maar één ding betekenen. Kinein eerste hit in de breakdown, Waving Flag. Het nummer wat dus door Coca-Cola is uitgroepen als WK-nummer. Deze week terug te vinden als laatste binnenkomen. Op nummer 36. City. When I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 Tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. So Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Young, Met Short van Dam. baby like your boy i want want want What you want want want give it to me baby like Rihanna met Rootboy, 16 weken lang alweer in de lijst van Europa. Ze zakt wel deze week trouwens, van 29 naar 35. Daarvoor Kiné met de Waving Flag, nieuw binnen op nummer 36. En op 34 komen we dan alweer een nieuwe dame tegen. Aura Diona. Wij kennen er nog niet echt in Europa. De Duitsers die kennen er wel. Met deze plaats we in Duitsland al een tijdje op nummer 1. En nu dus ook in de rest van Europa. ...dat je toch wat vaker moet horen, denk ik, voordat hij echt lekker blijft hangen. Diona, I will love you, Monday. Er zijn trouwens twee verschillende versies uitgebracht. Een Deense en een Europese versie. Bij de Deense versie bestonden de echte complette die juist blijven hangen. In dit geval, die waren nog niet aanwezig. Deze Europese versie dus wel. Diona. Deze week komt ze nieuw binnen, dus op nummer 34... Dat alles in de hitlijst van Europa. Ik zei het net al, in Duitsland was ze al aardig doorgebroken. Daar stond ze met deze single ook al uh, bovenaan. In Oostenrijk kwam ze net niet verder dan een tweede plek. En in Zwitserland kwam ze zelfs al tot een zesde plek. En dat alles zorgt ervoor dat deze dame dus nu terug te vinden is in de hitlijst van Europa. Een dame die we wel vaker tegenkomen en een nummer ooit uitbracht over uh, I Kissed a Girl. Die heet Kate Perry. En ik kwam vorige week binnen met California Girls. En deed dat toen op nummer 37. Deze week gaan er vijf plaatsen vanaf. En vinden we Kate Perry terug op 32. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really green. Warm, wet and wild. There must be something. 30 deze week in handen van Kate Perry. En voordat je weer gaan voorstellen aan de hoogste binnenkomen op nummer 31, kijk we eerst even achterom. Daar twee plaatsen verlies in de 15e week voor David Guetta. Memory zakt naar de laatste plek toe. Joe Mayer, Heartbreak Warfare zakt vier plaatsen, staat nu 13 weken in de lijst. Love met Gravity valt ook hard naar beneden van 31 naar 38, dat alles in de 14e week. Jason de Rulo, in My Head, ook 14 weken in de lijst, zakken van 32 naar 37. Kinee met de Waving Flag, nieuw binnen op 36. 16 weken voor Rihanna met Root Boy, van 29 ze wel naar 35. Aura met de I Will Love You Monday, komt nieuw binnen op 34. Leona Lewis, I Got You, levert 5 plekken in in de 14e week, zakt zij naar 33. Kay Perry hoorde net met de California Girls. Vorige week dus binnen op 37, deze week omhoog naar 32. Op nummer 31, als we de roddels daar uh, mogen geloven... dan zijn Sheryl Cole en Will.i.am van de Black Eyed Peas... toch weer het nieuwe showbest koppel Na de huwelijkskrieze met uh, voetballer Ashley Cole... lijkt de uh, Peas zangeres uh, nie, -zanger natuurlijk niet van haar zijde. Will.i.am hield de voormalige Girls Aloud zangeres intensief... met haar debuutalbum uh, Three Words. Die samenwerking die blijft uh, meer dan succesvol te zijn. Cheryl's debuutsingle uh, Fight for This Love... die stond wekenlang hoog in de hitlijsten van Europa... Tijdens voor een opvolger, de single Three Words. En Bill I.M. heeft op deze plaat niet alleen technisch zitten broeden, hij lijkt ook nog zijn stem aan deze zingel. Totie. Okay. Tree Word. deze week dus nieuw weer op nummer 31. ZFM Westkust, weerbericht. We zijn vandaag met een open bewolking begonnen. Maar langzaamaan klaarde het op en werd het zonnig hier in de regio. Het blijft de rest van de dag ook wel droog met een maximaal van 16 graden. Morgen beginnen de dag weer met flinke periodes met zon. Geleidelijk neemt wel de bewolking weer toe. Tegen de avond gaat het in onze regio weer regenen. Wind wij dan uit het zuiden en is overwegend matig verkracht. De temperatuur stijgt naar een maximum van 19 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, is er bewolkt en valt de enige tijd wat regen. Later krijgt de regen een buiig karakter zelfs. Zondag vallen er regelmatig enkele buien en daarbij kan het zelfs tot onweer gaan komen. Tussen de buien doorschijnt gelukkig geregeld ook nog de zon. en De wind waait uit west tot noordwesten en matig van kracht. De temperatuur die stijgt bij ons naar een magere 15 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En is er zelfs weer kans op een klein buitje? Een graadje of tien. Warmer wordt het niet. Het ritme van zand voor, voor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 20 van deze week David Guetta samen met Fergie Getting Over You. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op 34, deze week dus 8 plaatsen winst voor deze twee. De voor twee Heesholz, is daar ongeveer 16 weken lang, staat zij in de, in de lijst van Europa. Daarmee zijn zij het langs genoteerd. Ze zakken wel van 24 naar 28. Mika met KKS Essor, die ook nog zijn derde week alweer. Vorige week gestegen naar 33, deze week weer 4 plekken verder omhoog, dus naar 29. Ik heb voor je klaarstaan nog de nummer uh, 25. Om in het rijtje een beetje verder te gaan. Die is uh, Van Cleese. Vorige week stond ze nog op nummer 30. Deze week snoep ze er dus weer vijf plekken vanaf. In de vierde week is dit A Cappella.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 Believe me, deze week op nummer 21. Uh, nummer 30 was er voor de Black Eye Rock Rock Body. In de dertiende week zakken ze drie plaatsen naar beneden. Mika met KKS gaat er vier omhoog in zijn derde week. Komt terecht op 29. Train, Hazel Sister, 16 weken in de lijst. Levert vier plekken in. Ook vier plekken voor uh, Cabrielle Kelmi. Anna Mission was zij. 11 weken staat ze in de lijst. Zak van 23 naar 27. Davagetta en uh, Fergie, Getting Over You, gaan deze week 8 plaatsen omhoog naar 26. Vijf plaatsen omhoog, Cleese, A Cappella in haar vierde week al alweer ondertussen. Cascada, Dangerous, 11 weken in de lijst. Vorige week stond zij nog op 18, deze week op 24. Uh, Mac en Dino, Feels Like a Prayer staan 12 uh, weken nu in de lijst. Van 21 zakken ze aardig plekje naar beneden naar 23. Uh, de Baseballs, uh, Umbrella, 8 weken in de lijst. Van 15 zakken ze naar 22. En Rocks My Baby Live Me, vier weken staan ze in de lijst van 25, gingen ze dus omhoog naar die 21ste plek. En BOB die levert ook weer in deze week, Nothing on You zak van 14 naar uh, nummer 20. Dat alles in zijn 12e week alweer. Winst dan wel weer voor Timberland en uh, Timberlake. Ja, Timberland en Justin Timberlake. Carry out! Drie weken staan ze daarmee in de lijst van 22 omhoog naar die 19e plek. Take it on my when you when you come me up? I turn it on my baby, don't you come me up? I turn it on my hey, baby, check you call check, check it out. Baby, you looking fire hot I have you open all night like your eye hot I'll take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, but taste heavily. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. It's your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, Super size. Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't leaving till they turn over the clothesline, check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you hear me out. Turn me on, my baby, don't you hear me, take me, out. You get me, me out. out. Take my Cause your body like a Carry out And let me walk into your body Till it's Lights out. Turn me on up, baby Don't you Cut me out Or Turn me on up, baby, baby Don't you cut me number out Number one I take two number threes That's a whole lot of you And a side of me Now is it full of myself To want you full of me And if it's room for dessert Then I want a piece Baby give my order right No air rise I'ma touch you In all the right areas I can feed you You can feed me Girl deliver that to me, come see me Cause it's me, you, you, me, me, you All night, have it your way for play Before I feed your appetite Do you like it well done, cause I do it well Cause I'm well seasoned, if you couldn't tell But let me walk into your body till you hear me out I Turn me on my baby, don't you cut me out, say Take my order, cause your body like a let carry body. out. Let me walk into your body till you hear me out Turn me on, my baby, don't you cut me, me, me, me, me out Turn me on, my baby, don't you cut me Take my order, 'cause your body like a baby. And let me walk into your body till it's nice Turn me on, my baby, don't you cut me Turn me on, my baby, don't you cut me out What's your name? What's your number? Like a, Carry me out, let on me on walk on into your body till you hear me out Turn out, me out, on, my baby, out, me out, turn out, me out, my baby, don't you hear me out Turn me on, my baby, don't you hear me out Take, out, me out, take out. my Take my body like a carryout. And let me walk into your body till it's inside. Turn me on, my baby, don't you cut me Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carryout. And let me walk into your body till you hear me out. Oh turn me on, my baby, don't you cut me Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take out my order, cause your body like a carryout. And let me walk into your body till it's inside. Turn me on, my baby, don't you cut me Turn me on, oh my baby, don't you <laughs> If I keep it up like a lovesick crackhead What you got, boy, is hard to find Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jobboots met het NOS journaal. Het ANP komt in handen van de Verenigde. Verenigdeval op twee moskeeën en vuurgevechten in de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 70 doden gevallen. Meer dan 80 mensen raakten gewond. Taliban-strijders vielen na het vrijdaggebed twee moskeeën aan. Ze schoten op de gelovigen en gooiden met granaten. Daarna raakten ze slaags met veiligheidstroepen. Die hebben één moskee na zware gevecht in handen gekregen. Bij de andere moskee wordt nog een onbekend aantal mensen gegijzeld. De aanvallen waren gericht tegen aanhangers van de Ahmadiyya. Dat zijn aanhangers van een hervormer van de islam uit de 19e eeuw... die zichzelf zag als een profeet... Radicale Soenieten hebben deze minderheid in Pakistan eerder aangevallen, maar nog nooit op zo'n schaal als vandaag. Het ANP komt in handen van de vereniging Veronica. Veronica koopt het persbureau via zijn investeringstak V-Ventures. Het ANP is nu nog eigendom van onder andere NPM Capital en het Management. Het persbureau wordt een zelfstandig onderdeel van V-Ventures, waartoe ook onder meer het radiostation Kink FM behoort. De investeringsmaatschappij van Veronica zegt te willen bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse journalistiek en het Nederlandse medialandschap. Volgens de nieuwe aandeelhouder worden de journalistieke onafhankelijkheid en kwaliteit van het ANP gewaarborgd. De vereniging Veronica staat los van het Blad, de televisiezender en het radiostation Veronica. Die zijn in het verleden verkocht aan SBS en Sky Radio. Voetbalclub Willem II is voorlopig van de ondergang gered. Het college van BMW heeft besloten de club met terugwerkende kracht... een huurverlaging van 2,4 miljoen euro te geven voor het stadion. De club, club kampt met een miljoenenschuld. De kosten en de salarissen van deze maand en volgende maand... konden niet meer betaald worden. Volgens Willem II heeft Tilburg miljoenen verdiend... door het stadion in 2004 te kopen. Het interimbestuur wijst erop dat de club nog steeds zelf... het onderhoud van het stadion betaalt, net als de onroerende zaakbelasting...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 Net vier uur geweest op weg naar de nummer 1 van Europa. Dat alles tijdens de Euro Breakdown. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 komen de 40 beste platen van Europa voorbij. 20ste jaar gewoon weer, aflevering 21, vandaag 28 mei 2010. Deze week in de lijst 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie platen ook uit de lijst verdwenen daardoor. Kesha met bla bla bla na 15 weken. Amy McDonald, don't tell me that it's over. Nou, het is echt over na 14 weken. En Taya Cruz en Keisha met Dirty Picture na vijf weken al weer terug. Bij af. De snelste stijgen in handen van Lady Gaga. Alejandro komt er zo meteen aan. Elf plaatsen is zij uh, omhoog gegaan. De baseballs umbrella zakken er 7 en daarmee het snelst van allemaal. Train, Hazel, Sister en Rihanna met Root Boys. Zestien weken. Beide het langst genoteerd van allemaal. 28 mei. De verjaardag van het IJsselmeer. Want in 1932 werd de afsluitdijk uh, afsluitdijk. Twee minuten voor één in de middag afgesloten. De Zuiderzee werd toen het IJsselmeer. In 1977 in de Amerikaanse staat Kentucky komen 160 mensen om bij een brand in de Beverly Hills Super Cup. In 2003 was het AC Milan de Champions League wint. In de finale in Manchester zegenvierd de Italiaanse voetbalclub na strafschoppen. Dat alles ten koste toen van Juventus. Terug naar het heden, terug naar de nummer 17. Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel.